10 uur. Het nos journaal Jan van der Putten. Het kabinet gaat met de sociale partners praten over de arbeidskansen voor 55-plussers. Dat schrijven minister Ascher en staatssecretaris Kleinsma in een brief van de Tweede Kamer. De partijen willen dat een baan voor 55-plussers in 2020 net zo normaal is als voor jongere werknemers. Maar er moet er nog wel heel wat gebeuren, schrijven Ascher en Kleinsma. Werknemers van 55 jaar en ouder die hun baan hebben verloren... komen nu moeilijk weer aan het werk. Volgens het UWV heeft na een jaar ruim de helft van hen... geen andere baan gevonden. De regeringspartij PVDA wil duidelijkheid van minister Schippers... van Volksgezondheid over het digitaal patiëntendossier. Met dat dossier kunnen huisartsen, ziekenhuizen en apothekers... digitaal informatie uitwisselen. Onder de patiënten bestaat onrust over het nieuwe systeem... dat op 1 januari wordt ingevoerd. PVDA-Kamerlid Bouwmeester. Zeer voor, maar we hebben twee zorgen. De eerste gaat over de privacy, wie kijkt er allemaal in je dossier? En het tweede is de beveiliging van het systeem. Hoe voorkom je nou dat het gehackt wordt? Want het is natuurlijk hele persoonlijke uh, informatie. Bouwmeester heeft een brief gestuurd aan de minister... waarin ze vraagt om duidelijkheid. In het zuiden van Irak zijn bij twee bomaanslagen... zeker 16 shiitische pelgrims omgekomen. Tientallen mensen raakten gewond. De aanslagen waren in de stad Hilla, waar vooral Sjiïtische moslims wonen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. Vaak zijn de aanslagen het werk van Al-Qaeda of andere Soenitische strijders. Astronomen hebben een enorm zwart gat ontdekt. Het is 17 miljard keer zwaarder dan de zon en 4000 keer zo zwaar als het zwarte gat in de Melkweg. Het zwarte gat vormt het middelpunt van een sterrenstelsel dat op 220 miljoen lichtjaar van sterrenbeeld per ligt. Sterrenkundige Verdoes van de Rijksuniversiteit Groningen. Het is heel bijzonder. Het is extreem zwaar gat ten opzichte van het sterrenstelsel waar die in woont. Ik zat net te denken, hoe moet je dat uitleggen? Het is als het ware, sterrenstelsels zijn kippen en eieren. Die mm -hmm. zwarte gaten zijn dan de eieren. Gewoonlijk leggen die kippen hele kleine speldeprikjes van de eieren. Dus die zwarte gaten. Maar nu is er opeens een, een knoepert van een ei gevonden, zeg maar, in zo'n sterrenstelsel. De vondst stelt de wetenschappers dus voor een raadsel. Het is normaal dat een massa van een zwart gat veel kleiner is. En die astronomen kunnen dat verschil dus nog niet verklaren. In de Verenigde Staten hebben twee deelnemers aan een loterij samen ruim een half miljard dollar gewonnen. Hun namen zijn nog niet bekend, maar de winnende loten werden verkocht in Arizona en Missouri. De jackpot was enorm opgelopen omdat hij al 16 trekkingen lang niet was gevallen. Het bedrag van 580 miljoen is geen record. Afgelopen maart was de jackpot 656 miljoen en die werd uiteindelijk verdeeld onder drie winnaars. Dan het weer nog in de kustgebieden Buien. Verder zonnige periode. Het wordt 5 tot 8 graden. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog en een graad of 5. AMB Verkeersinformatie. Er staan nu 13 files. De meeste staan nog in het midden van het land. Dit zijn de meest opvallende nog. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. 8 kilometer tussen Blarikum en Eembrugge. En de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem is vanochtend urenlang dicht geweest... vanwege een ernstig ongeluk. Tussen Bunnik en Maarsbergen staat nog 4 kilometer. En vanwege bergingswerk is de rechte rijstrook nog afgekruist. Een kapotte vrachtwagen op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen. Tussen Arkel bij Gorkum en het knooppunt Del staat 4 kilometer...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 ABU, het keurmerk voor uitzendondernemingen. Het is crisis. Gooien we dan nu 1 miljard euro over de balk voor een nutteloze snelweg... door het bedreigde groen in de Randstad? Nee toch? Geef daarom de Blankenburgtunnel een dikke duim omlaag. Ga naar duimomlaag.nl en klik tegen die tunnel. ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl.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 KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De PVV wil een gekozen politiekorpschef. Ruzie tussen vakbonden, nu 91, heeft genoeg van de acties in de zorg van Avacabo FNV. Het roer moet echt om, vindt de achterban van het CDA. Ze moeten fundamentele keus maken. Als ze dat niet doen, dan wordt de partij in de Maasje. Met 7, 8, 9 zetels, 6... En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is vijf en half over tien. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. De PVV dames en heren wil dat we voortaan naar de stembus gaan om een korpschef te kiezen. Zo krijgen burgers meer zeggenschap over de politie en heeft een korpschef op zijn beurt een mandaat van het volk. Louis Bontas, goedemorgen. Uh, Louis Bontas, goedemorgen. Ik heb niet de indruk dat ik iets verkeerd heb gezegd... waardoor de verbinding meteen uh, <laughs> verbroken werd. En meneer Bonters heeft opgehangen, maar we proberen het even opnieuw. Het gaat dus om een plan, uh, overigens na Brits uh, voorbeeld... waar uh, dat onlangs ook uh, uh, plaatsvond. Een uh, verkiezing dus van de korpschef van de politie, de politiecommissaris. En dat wil de PVV hier nu ook in Nederland gaan invoeren. Uh, ik geloof dat we op dit moment geen contact krijgen met meneer Bontes. Dus proberen we het zo meteen opnieuw. Laten we er niet omheen draaien. Het zijn zware tijden. Ze zochten beide de weg terug. Wat je ziet is dat de linkse politiek heel erg in de verdediging is geschoten. Eén vond hem. Waardoor het verhaal van de Partij van de Arbeid het verhaal werd van miljoenen Nederlanders. De ander niet. We realiseren ons dat we hebben verloren. Maar haar tranen zijn gedroogd. Als er nou één partij is, om ideeën aan te rijden is mijn vaste overtuiging dan is het CDA. Maar ook de slingers opgeborgen. Want de weg naar een socialer en sterker Nederland is niet makkelijk. Deze week in Goedemorgen Nederland. De winst-verliesrekening. Ja, dit voorjaar volgde verslaggever Egbert Hermsen... trouwe christen en sociaaldemocraten bij hun strijd... om de eigen partij weer groot te maken. Deze week bezoekt hij ze opnieuw. Vandaag de roep om een conservatief, democratisch appel. We staan hier in het sportpark van de, de Volksgestel... ...waar de voetbalvereniging, de tennisvereniging, de korfbalvereniging hun onderkomen hebben. Nou, het hele sportpark is het afgelopen jaar compleet gerenoveerd, inclu inclusief kantine en kleedlokalen. Dat hebben de verenigingen zelf gedaan. Bent u trots op dit complex? Nou, ik ben trots op de in inwoners van zo'n dorp. Ik loop nu weliswaar op grond van de gemeente, maar ik loop eigenlijk op het terrein van de voetbalvereniging op dit moment. En zij bepalen wie hier gebeurt en niet wij. Zegt Driek van der Vondervoort, burgemeester van het Brabantse Bergijk. Van der Vondervoort werd in 1977 al lid van de KVP, ging mee naar het CDA... en was voor die partij 17 jaar wethouder en alweer 14 jaar burgemeester. We staan bij de nieuwe kantine en kleedkamers op het sportpark De Raven in het dorp En Als je dit zou moeten vertalen naar de politiek, wat, wat voor politieke gedachten zit hierachter. Dat leefbaarheid de kern is van onze samenleving. Leefbaarheid is mensen verantwoordelijk maken voor hun eigen leefomgeving. Dat wil zeggen meedoen in die samenleving. Alleen door die hechte samenleving te creëren, kunnen wij ook ons land, denk ik, uiteindelijk overeind houden. En wat betekent dat voor de politiek? Dat betekent dat ze, zeker voor mijn partij, het, het CDA, dat ze moeten beginnen vanuit die basis, vanuit die basis uh, die visie overnemen en vanuit daar ook mensen recruteren die we kennen, waar we op kunnen stemmen op de landelijke lijst. In de kantine koffie en naast commentaar op de zojuist gespeelde wedstrijd ook ruimte voor een analyse van de actuele politiek. Maar ik weet wel dat het verenigingsleven echt naar de bron toe, dat dat de draaiangel is, de spil van, de, van onze kleine gemeenschap. En dat moet zo blijven. Zegt de voorzitter van de voetbalvereniging. En dat kun je bewerkstelligen door een goede samenwerking met alle verenigingen samen en met de lokale overheid. En dan uh, kunnen we samen iets heel moois bereiken. Is dat per definitie CDA-politiek? Om samen iets te doen, samen zoiets neer te zetten, samen te werken? Nou, dat, zou, dat zou niet hoeven, maar ik, ik, de, de, de CDA-mensen zijn wel vaak mensen die uit de, de, de kernen komen, die bekend zijn met het verenigingsleven. En uh, dan is de link en de drempel iets, uh, iets lager en sneller gelegd. Natuurlijk zijn er partijen die meer op de individu gericht zijn, en anderen die vanuit hun achtergrond meer op familie en op, uh, op gezinsleven, op verenigingsleven en clubverband uh, gericht zijn. Vindt de vice-secretaris van de Dorpsraad. Ik denk niet dat de CDA er alleen recht op heeft. Het zou niet zo moeten zijn. Maar zoals ik al zei, je zult, uh, je zult ze de kost moeten geven... die op het individu gericht zijn, die toch primair aan zichzelf denken. Ja, kijk, als je kijkt hoe je in het leven staat... en je zou ergens moeten wonen waar de, je de omgeving nauwelijks of niet kent... Maar de, de kinderen het verenigingsleven helemaal niet kennen. Dus een soort, soort eenzaamheid, dan moet je heel vlug VVD stemmen. Uh, en dan moet je in de grootstad gewoon. Ik ben het met de burgemeester eens, dat als je iemand hebt die een, een moeilijk vak zoals politiek begrijpelijk kan maken... en ook begrijpelijk de richting de mensen uit kan leggen... Ja, dan, dan, dan scoor je natuurlijk al, al legio stemmen, want dan zeg je van... Hey, die brengt het simpel, dus die zal het ook wel, uh, wel waargemaken. Ik, ik roep inderdaad al uh, een aantal jaren dat we uh, sinds uh, Balken... En eigenlijk geen aansprekende figuren meer hebben. En als je dan wat anonieme mensen hebt staan... ja, daar stemt men dan niet op. De tijd is voorbij dat ik vroeger moest ik KVP stemmen van mijn vader. Ja, dat is dus wel voorbij. Gevraagd naar welke CDA-voorman hij dan heinde heeft... noemt de burgemeester naast natuurlijk Lubbers ook streekgenoot Gerrit Braks... En die laat daags na de verkiezingen van september... bij Omroep Brabant weten dat ook hij heimwee heeft. Mijn politieke leven ligt voor een belangrijk deel achter mij. Ik refereer het eigenlijk ook aan de geweldige tijd die we gehad hebben. Ik heb in vier kabinetten gezeten. Alle drie de kabinetten Lubbers en het kabinet van Acht Wiegel... toen wij de hoofdrol speelden, onder alle omstandigheden bijna. En uh, dat gevoel, dat koester ik nog steeds. Want we konden bijna zeker de route bepalen, ook na de verkiezingen. Eigenlijk past het ook niet in de cultuur van de Nederlandse samenleving. Wij zijn zodanig op de historische uitgangspunten van het christendom gebaseerd... dat daar een volkspartij als, de, als de, het CDA als middenpartij ook... die een beetje de leiding gaf aan het politieke krachtenveld... daar hoort zo'n partij bij CDA-burgemeester Driek van der Vondervoort. Want het CDA die moet nou echt heel goed overwegen... willen we een derde christelijke partij worden... waar we hard naartoe op weg zijn... of willen we echt die volkspartij worden. En Dan zou wat mij betreft... Die, die, die, de, de christendemocratische appel mogen blijven staan... maar dan moet de C tussen dan... christelijk-conservatief-democratische appel. Ze moeten de partij van het midden... de conservatieve partij van het midden worden. Als ze dat niet doen... Dan wordt het de derde christelijke partij en dan komen ze niet meer terug. Dan wordt de partij in de magie, met 7, 8, dan weer 10, dan weer 11. Als ze kiezen voor de burgers, de verenigingsleven van, van, van onderop... met herkenbare herken, mensen, met een koers in het midden... dan ben ik ervan overtuigd dat ze wel weer een keer omhoog zullen gaan. Maar fundamenteel een andere koers. Bijdrage was dat van Egbert Hermsen. Morgen het laatste deel in deze serie. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Van harte welkom bij de Caro op goedemorgennederland.nl Straks Harry tussen de vakbonden. Nu 91 heeft genoeg van de acties in de zorg van de Avacabo FNV. Eerste dochtertumeur. hier is Henk Spaan. Er stond een P van de AR in de krant die Jeroen heette. Dat was de eerste fout. Je heet gewoon geen Jeroen. Op de foto liep Jeroen Recourt naast Ahmed Marcouch. Ze zagen er zo P van de A uit. Dan nog liever Rutte in een zwembroek in het bootje van Jord Kilder. Net aan de macht kraait de P van de A nu alweer zijn jaren zeventig retoriek. Of het nou onderwijs is, cultuur of criminaliteit, zet er een P van de A erop en iedereen is kunstenaar. We moeten allemaal naar het VWO en om slachtoffer te kunnen worden moet er ook een dader zijn. Daders zijn echte mensen. Waarom willen we ze straffen met z'n allen? Wij denken aan mediation tussen slachtoffer en dader, zeggen Ahmed en Jeroen. Stripfiguren zijn het. Ahmed en Jeroen, een dagelijkse beeldroman door Gerrit de Jager. Teven en opstelten zijn te ideologisch bezig, zeggen Ahmed en Jeroen. Huh? Opstelten en teven ideologen? Zie het plaatje waarop ze elkaar verbijsterd aankijken. Ideologen en kogels komen doorgaans van links. Daders moet je zo hard mogelijk slaan. Marcouche ziet het anders... Laat de politie wat minder aandacht besteden aan fietsen op de stoep en aan veiligheidsgordels, zegt de grapjas. Kent hij de term lik-op-stuk-beleid? Als iets werkt is het zero tolerance. Ga maar vragen in New York. Tussen Amsterdam en Amsterdam-Noord vaart een pond. Omdat er geen lik-op-stuk-beleid wordt gevoerd, zit die hele pond vol daders op een scooter. En op een racefiets. En op dadervrouwen op een bakfiets. Om van die pont af te komen is het dag in dag uit moord en doodslag. Wie het politieloze socialisme van Ahmed en Jeroen wil waarnemen... moet eens dus op die pont naar noord gaan kijken. Jeroen Bos likte er zijn vingers bij af. <lacht> Henk Spaan, morgen dat humeur. Francisca Dresselhuis. Wonderland van Earth, Wind and Fire uit 1979. Het is twaalf minuten voor half. Elf, uh, u luistert naar de KRO op Radio 1. De PVV, ik zei het al, wil dat we voortaan naar de stembus gaan... om een korpschef te gaan kiezen. Zo krijgen burgers meer zeggenschap over de politie... en heeft een korpschef op zijn beurt een mandaat van het volk. Louis Bontes, Kamerlid voor de PVV. Goedemorgen. Goedemorgen. We probeerden net al contact te krijgen, maar toen gooide u de haak erop. <laughs> u bent inmiddels in de studio aanbeland. Ik ben inmiddels in de studio, dus het uh, gaat allemaal goed nu. Dat is helemaal goed. Waarom uh, wilt u dat eigenlijk, dat wij een korpschef... Gaan kiezen. Ja, om de burger meer zeggenschap uh, te geven over de, over de politie. En waarom uh, is dat nodig? Ja, omdat toch uh, op lokaal niveau uh, burgers graag uh, ja, invloed willen hebben. Denk bijvoorbeeld, uh, je woont in Limburg, je hebt last van, uh, van drug, drugscriminaliteit, grensoverschrijdend. Nou, dan wil je tot de politie daar meer aandacht aan besteedt. Nou, nu is dat ontzettend moeilijk, want uh, de politie bepaalt in overleg met de burgemeester en, en, en de officieren het beleid. En er is nu ook landelijk beleid natuurlijk. Ja. Dus dan wordt het alleen maar moeilijker. Mm. En op die manier kun je de burger uh, direct daarbij uh, betrekken. Ja, maar we krijgen straks één landelijke korpschef bij die nationale politie. Daaronder tien regio korpschefs. Klopt. En die landelijke en regiochefs uh, moeten straks alle politieteams gaan aansturen. Daar moet je toch ook verstand van zaken hebben? Ja, je moet verstand van zaken hebben, dat, uh, dat zeker. Dus als je stelt dat je je kandidaat stelt... het gaat inderdaad om elf plekken... Nou, dan uh, moet je wel weten waar het over gaat. Dat lijkt me een pre. Maar aan de andere kant, de burger bepaalt. Dus wij willen niet met selectie-eisen of met een profiel komen. Nee, de burger bepaalt wie zij een, een ja, geschikte politiechef vinden. En nu zie je ook allerlei politiechefs op het niveau van korpsleiding... die weinig van de politie weten, die zo via de, via de zijkant instromen... om het zo maar te zeggen. Nou, dat zijn dan mensen die bij Defensie hebben gewerkt... of elders een leidinggevende functie hebben gehad... maar wel nou, weten hoe ze een organisatie moeten aansturen. Nou, dat is, dat is maar de vraag. Ik heb gisteren in het nou. debat het voorbeeld uh, genoemd... van iemand van de korpsleiding in Flevoland. Die stuurt uh, elf inspecteurs op werkbezoek naar Marokko... Het korps zelf zit in de schulden. Uh, nou, die gaat zo werkbezoek organiseren. Diegene die dat georganiseerd heeft, ze is lid van de korpsleiding. Die, die komt rechtstreeks uh, van, uh, van de hogeschool af. Die heeft daar een, een coachende rol uh, gehad. Die stroomt dan in bij de politie en die neemt dan dat soort beslissingen. Daar heeft de burger geen enkele invloed uh, op. Nou, met die gekozen in ieder geval wel. Ja, maar de burger heeft toch ook uh, geen enkel verstand van zaken... als het gaat om politiewerk... Nou, dan onderschat u de burger, denk ik. Ik denk dat de burger uh, goed weet uh, wat er moet gebeuren. Goed weet in uh, zijn of haar stad uh, waar, het, uh, mis, uh, waar het misgaat, wat er moet gebeuren. Waar lokaal de prioriteiten liggen, dat weet de burger. We moeten de burger niet onderschatten. Ja. Die weet dat uh, best wel goed. Nou, uh, hebt u dit voorbeeld, ik weet niet of u het uit Engeland hebt overgenomen. In ieder geval hebben ze het in Engeland ook gedaan. Daar werden twee weken geleden verkiezingen gehouden voor een gekozen korpschef. En er kwam geen hond opdagen. Dat klopt, uh, het uh, opkomstpercentage was, was laag. Maar dat wil niet zeggen dat je het uh, daarom uh, niet moet doen. En je zou het bijvoorbeeld handig kunnen organiseren... Hè? want die nieuwe uh, regio's, om ze zo maar te noemen, het zijn de tien... die uh, lopen voor een deel uh, gelijk met de provincie... Nou, Combineer het, combineer het dan met de Provinciale Statenverkiezingen. Dat maakt het goedkoper. Maar dat maakt ook dat de opkomst uh, gegarandeerd is. Of althans hoger is als dat nu in Engeland heeft plaatsgevonden. Ja, Maar waarom denkt u eigenlijk dat de Nederlandse bevolking... er warmer voor loopt dan die Britten die dus niet komen opdagen? Ja, omdat veiligheid is. In ieder geval in Nederland is het een, uh, is het een enorm issue. Daar ook. Ik heb, uh, ja, wellicht, uh, wellicht minder. Nee. Nee. Ik, het, uh, het gaat ook om nee. de campagne... Uh, hoe is de campagne gevoerd? Hoe is de reclame gemaakt? Uh, dus dat zijn allemaal zaken die een, uh, die een rol speelt. En ja, nogmaals, uh, het was laag in Engeland. En dat zou hier ook kunnen gebeuren. En omdat ja, die betrokkenheid uh, te vergroten... zou je kunnen zeggen, we doen dat gelijk met die Provinciale staat. Ja. Goed, um, Een ander probleem is dat een korpschef weinig beleidsvrijheid heeft. en De politie voert uit in Nederland. De minister en de burgemeester die bepalen de bevoegdheden voor de korpschefs. Dan heb je toch ook weinig bewegingsruimte als gekozen korpschef. Met andere woorden, dan is de kans dat je je electoraat... Te kleur moet stellen alleen maar groot is bent u er nog Louis Bontus uh, het, het zit niet bij uh, ja ja ik hoor u weer Bent u er nog? Het was een kleine storing, ik ben er nog steeds. Ik ben een, er nog steeds, maar een, een storing in de studio. Dus, uh... Een dag vol storingen. Goed. Ja, ja, mijn, mijn vraag was uh, dat de uh, korpchef uh, weinig bewegingsvrijheid uh, en beleidsvrijheid hebben in Nederland. Dat ze moeten uitvoeren vooral. Dus dan, dan kies je straks een korpschef en dan heeft hij nog weinig uh, armslag om iets te gaan doen wat hij dan zijn electoraat heeft beloofd. Dus is de kans dan niet heel groot dat je het volk dan teleur gaat stellen? Nee, dat zal wel, uh, wel meevallen, denk ik. Uh, je hebt het, inderdaad landelijke politie, dus het beheer is landelijk geregeld. En dan moet u denken over de auto's, de financiën, het beheer... De, de formatie, de sterkte van de politie. Maar daar waar het gaat om lokale beleidsprioriteiten... Dat, ja, neem het voorbeeld van, uh, je woont in een stad met veel drugsoverlast... en je wil dat de politie daar meer aandacht uh, aan besteedt... Ja. dan kan een gekozen politiechef kan daar zijn invloed uh, op uitoefenen. Daar ben ik van overtuigd. Er is een, een driehoek... Natuurlijk, de politie acteert in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag, Maar er is een. Er blijft een, een vorm van een driehoeksoverleg met de burgemeester, met de officier. En dan met die uh, politiechef. En ik ben ervan overtuigd, als je uh, het mandaat hebt van het volk... dat je makkelijker nog uh, de agenda kunt bepalen als nu. Dus ik denk dat dat een verbetering is. Ik denk dat inderdaad uh, een politiechef die precies weet wat er gebeurt... Ja. op lokaal niveau, ja. nu te veel uh, uh, aan handen en voeten gebonden is. Ja. En als hij het mandaat van de burger uh, heeft, dat dat uh, beter zal gaan. Dat hij meer ruimte zal krijgen. Nou vindt ook de politievakbond ACP dat het uh, geen goed plan is dat u voorstelt. De bond heeft het idee dat u shopt in het Amerikaanse systeem. Waar rechters, korpschefs en de officieren van justitie en ook de burgemeesters worden gekozen. En nu haalt er één onderdeel uit uit het hele systeem. Dat heeft geen zin, zegt die bond. Nou, dat, dat heeft wel zin. Want je zou, kijk, we hebben al jarenlang de discussie met de gekozen burgemeester. Een groot deel van Nederland wil het wel. Politiek die twijfelt steeds, die blijft twijfelen. Ja. Dit is misschien ook de aanzet om. Ook die gekozen burgemeester over de drempel te trekken. Want dan begin je met de een, nou wellicht is de ander dan kan makkelijker volgen. Nou ja, daar heeft de, de, de, de u zo geliefde minister Plasterk van Middellandse Zaken al een eerste stap gezet. hè? Ja, dat, dat klopt. Dus nou, dan, zou dit, uh, dan zou dit kunnen volgen, waarvoor uh, niet? Het past prima oh. bij elkaar. Goed. En, en uh, wat, uh, wat ook mijn punt is... kijk, nu uh, bijvoorbeeld, er een groot uh, corruptieonderzoek... naar de politietop in, uh, in Nederland. Ja. Uh, het zijn mensen die een rol krijgen in die nationale politie. De burger heeft er niets over te zeggen. Als je dat aan de hand hebt gehad... dan disqualificeer je voor die gekozen uh, politiechef. Goed, hè, om daaraan mee te doen. Goed, dat, maar uh, tegelijkertijd moet je wel een meerderheid hebben... om die plannen doorheen te krijgen in de Tweede Kamer. En die meerderheid hebt u niet, bleek gisteren. Uh, nu gaat u een initiatiefwetsvoorstel uh, indienen. Wanneer kunnen we dat verwachten? Ja, ik ga dat uh, precies, uh, precies uitzoeken. Uh, ik heb pas een initiatiefwetsvoorstel ingediend over partneralimentatie. Dat heeft ongeveer een half jaar uh, geduurd. Ja. Nou. Ik weet niet of dit complexer zal gaan worden. Wellicht wel, maar ik, ik reken op, op zes maanden. Je moet al inderdaad allerlei dingen uit gaan zoeken. Ja. Hoe loopt dat samen met die provinciale statenverkiezingen? Heb je een kiesdrempel? Wil je een borgsom? Je moet, er, je moet het wel helemaal uitwerken. Ja. Uh, maar ik, ik schat in een maand of zes... dan moet je naar eind zijn met een initiatiefwetsvoorstel. Goed, als de zon weer gaat schijnen en we zijn een maand of zes verder... dan hebben we weer contact met u op te kijken hoe het ervoor staat. Graag, uh, meneer uh, Kokkeman. Hartelijk dank, meneer Montes, Graag gedaan. Ziet, voor de... Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Met wat hikken en uh, stoten. Uh, Hoorde en stoten, zeg je dan trouwens in het Nederlands. Of uh, kwam de verbinding uiteindelijk toch tot stand? Kijken of dat ook geldt voor het volgende onderwerp. Want daar hadden we ook wat problemen. Vakbond Nu91 baalt van de vele acties van uh, vakbond Affacabo FNV in de zorg. Medewerkers in de zorg voelen zich niet vertegenwoordigd door de acties. En balen van het negatieve beeld dat nu wordt neergezet. Monique Kempf, goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit het verre Australië, voorzitter van nu 91. Wat doet u daar eigenlijk? Ik ben op vakantie. Ik heb een uh, uitgestelde zomervakantie. Goed, nou, daar uh, hebt u een mooi land uitgekozen. Um, wat uh, doet de advocabo eigenlijk precies verkeerd in uw ogen? Nou, de advocabo is aan het actievoeren om het actievoeren. Zij hebben het zorg, zogenaamde organiseren als doel gesteld... Terwijl eigenlijk de sector zich heeft uitgesproken bij het uh, aanvaarden van de afgelopen cao over wat er moet gebeuren in de sector. Helaas heeft de Cabo die cao niet uh, ondertekend, dus die zijn nu hun eigen problemen aan het oplossen. En wat is daar mis mee? Nou ja, kijk, uh, patiënten, maar ook mensen die in de zorg werken, hebben erg last van het continue actievoeren, van de negativiteit die er omheen zit, van het imago wat daardoor slechter wordt. Ja. En dat is helemaal niet het, het moet helemaal niet het doel zijn. Nee, wat merkt u ervan eigenlijk, van die onrust dan? Nou, wat wij merken is dat uh, instellingen eigenlijk uh, ja eigenlijk heel moeilijk uh, op. Uh, om met afspraken uh, uh, kunnen maken. Wij willen in gesprek blijven met werknemers, met werkgevers... maar ook met ondernemingsraden in instellingen. En dat wordt steeds doorbroken doordat er acties gevoerd worden... Verder willen wij als nu 91 die CAO verder uitwerken. Maar als lijkt alsof uh, er nog helemaal geen CAO-afspraken zijn. Want dat, dat probeert uh, de advocabo te beweren. Nou, die zijn, eruit ja, zijn er uitgestapt met 20.000 leden achter, leden, achter dan zich. Dan wordt het helemaal niet concreet. Nee, maar de Abfacabo is er uitgestapt met 20.000 leden achter zich. Die waren nou, het er niet mee eens. Op een, uh, Hele bijzondere manier, en dat heb ik uh, van heel veel interne contacten bij de Abfacado, geprobeerd hun uh, leden uh, ja, tegen die CAO te, te laten stemmen. Nou, daar hebben zij zich ook uh, over uitgesproken. Ik vind dan dat je de consequenties moet dragen van het feit dat je uh, tegen deze CAO bent. En uh, dat betekent dat je ook niet meer als gesprekspartner uh, wordt gezien. Ja. Bij de en zeggen ze. Als je daar boos over bent en actie over gaat voeren, ja, dan ben je verkeerd bezig. Uh, maar, het, standpunt, je... het standpunt van de Avocabo ja, is dat andere bonden... moeten uh, aanvaarden. Het, uh, het standpunt van de apva is dat de andere vakbonden... nauwelijks uh, wat hebben binnengehaald, u dus... Uh, um, en terwijl de werkgevers bijna, bijna, bijna al hun punten hebben binnengehaald. Met andere woorden, ze zijn het gewoon niet eens met het akkoord. En bovendien zijn ze echt boos en verbijsterd... want we hebben even contact met ze gehad over uw standpunt... en wat u nu zegt. Nou, dat is, dat is helemaal niet zo. De advocaat nou, Dat is wel zo, want we hebben contact met ze zo. De eerste instantie uh, was het eens met de inzet uh, van de CAO. Als je nu kijkt naar het regeerakkoord, dan zou je in de huidige omstandigheden helemaal met lege handen uh, hebben gestaan. Onze leden en ook de leden van de andere bonden hebben zich positief uitgesproken over uh, het onderhandelingsakkoord. Dus daarom hebben wij getekend en ja. zij niet. Nou. En dan moeten zij de consequenties dragen van hun eigen keuze. Ja, en niet de anderen in de weg gaan lopen. Maar ik herhaal dat zij boos en verbijsterd zijn over uw opstelling... en dat hebben ze tegen ons gezegd, dus ik ga ervan uit dat dat klopt. Nou ja, dat, dat zal dan wel kloppen als zij dat zeggen. Dat lijkt ik mij ook. Ik heb ook, uh, ook van Advocado uh, collega's andere geluiden gehoord. En dat is het ingewikkelde. Ja. Zij zijn uh, intern nogal verdeeld. Goed. Zij voeren bondsbeleid uit. En dat doen ze... Uh, nou, niet, zo, niet eens heel erg consequent. In ieder geval is de vakbeweging dus ook verdeeld. Monique Kemp van uh, Nu91 vanuit Australië. Ik dank u wel en een prettige vakantie daar nog. Einde van deze uitzending. Het is uh, half elf, dames en heren. Meer informatie vindt u op kairo.nl. Snel naar, naar Ida in haar bus. Goedemorgen. Sven, goedemorgen. Ja, en mijn bus, Sven, die zit uh, vanochtend helemaal vol met vrouwen. Ik moet wel zeggen, met hele leuke, mooie vrouwen. Een bus vol vrouwen in Tilburg. Ja, en wat voor vrouwen? Bijstandmoeders. En zometeen mag ik gaan checken of het waar is dat bijstandmoeders liever lui dan moe zijn. Ze laten ons werkende mensen opdraaien voor hun problemen, terwijl ze zelf ondertussen wel de nieuwste iPhone hebben. Ja, zijn dit vooroordelen? Of is het toch een klein beetje waar? U hoort het straks na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS journaal. De SP pleit voor herinvoering van de VUT. Vervroegde uitreding is volgens die partij belangrijk in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. Het kabinet wil juist dat iedereen langer doorwerkt. De SP presenteert vandaag een actieplan tegen de jeugdwerkloosheid. Oud-premier Haradinaj van Kosovo is door het joegoslavië tribunaal vrijgesproken van oorlogsmisdaden. Hij stond terecht voor moord, marteling en andere misdaden tegen Servische en Albanese burgers in 1998. Het tribunaal vindt dat niet bewezen. Duitsland zal de Palestijnse aanvraag voor een waarnemersstatus bij de Verenigde Naties niet steunen. Berlijn zal zich vandaag in New York van stemming onthouden. Duitsland steunt het doel van een Palestijnse staat, maar die grote stap kan alleen het resultaat zijn van onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen, zegt de Duitse minister Westerwelle. En de horeca heeft in het derde kwartaal van dit jaar iets meer omzet behaald... dan in hetzelfde kwartaal 2011, meldt het CBS. Beperkte omzetgroei van 0,6 komt door de hogere prijzen. De totale hoeveelheid verkochte diensten en producten in de horeca is gedaald met 1,3 Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Awb ah, Verkeersinformatie We vielen nog op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen knooppunt MNES en Bunschoten staat 5 kilometer. En op de A2 richting Amsterdam staat het zo goed als stil bij Breukelen. 2 kilometer file. Er ligt een dode zwaan op de weg en daarom is er maar één rijstrook open. De A12 vanuit Utrecht naar Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen. 3 kilometer door bergingswerkzaamheden. Vanochtend is daar een ernstig ongeluk gebeurd en daarom is de rechterreis ook nog dicht. En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort staat tussen knooppunt Rijnsweert en Dendolde. 2 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Aurangzef. Beste luisteraars, nog steeds is het de week van de armoede. Ja, mijn collega's van Radio 1 en de redacteuren van Lijn 1... en ik zijn al de hele week bezig met het onderwerp armoede... Hoe goed bedoeld ook, volgende week maken we ons weer druk over andere onderwerpen. Maar de kleine 80.000 alleenstaande ouders in Nederland... hebben het ook volgende week over hun budget. Van deze groep is ongeveer 95% vrouw. Zij zijn niet alleen deze week, maar ook volgende week bezig... met de eindjes aan elkaar te knopen. En ik vraag me af, hoe lang alleenstaande bijstandsmoeders al in dit parket zitten? Hoe zag hun financiële situatie uit in hun jeugd? Verwachten zij dat hun kinderen het later financieel beter krijgen? Ik praat hierover met een aantal alleenstaande bijstandsmoeders moeders bij het voormalige vrouwencentrum Phoenix in Tilburg. Vandaag vraag ik me namelijk af of er zoiets als generatiearmoede bestaat. Mensen die door de jaren heen geen aansluiting kunnen krijgen in de welvaartmaatschappij. Natuurlijk wil ik ook dat u meepraat. Reageer, bel naar 0800 1121 of mail naar lijn1-apenstaartje-ntr.nl. Tweeten kan ook, dat kan naar hashtag lijn1 of naar hashtag hoezoarmoede. Bellen 0800 1121. dit is Lijn1. Zo, armoede. Can you wanna hear? We zitten hier in Tilburg, dames en heren, met een bus vol bijstandsmoeders. Tegenover mij dit, zit Gerda de Vries, directeur van Phoenix Tilburg. Goedemorgen. Goedemorgen. We zeggen gewoon uh, Naida Gerda, toch? Ja, zeker. Gerda, waar staan wij hier nu met lijn 1? Uh, je staat bij. Wel even uh, je microfoon graag. Zonder microfoon worden uh, de luisteraars. Uh, je... Ja, je, je staat Kijk, bij. Een Phoenix. een bus vol vrouwen en alles valt. Alles gaat echt niet <laughs> mis. Wat is dat, dames? <laughs> Je staat bij Phoenix en ja. onze geuzenname is Stedelijk Centrum voor Emancipatie. Mm -hmm. Want emancipatie is nog steeds nodig. Door als je een cijfer noemt, hè, 94% van de alleenstaande ouders in de bijstand in Tilburg is dus vrouw. Maar zo wordt er alleen nooit naar gekeken. Bijvoorbeeld als je kijkt naar onderzoeksrapporten van Nibbit en in de krant. Hebben ze het heel vaak alleen over mm -hmm. alleenstaande ouders. Mm Hé, -hmm. hey, maar die zijn niet sekseloos. Dus we hebben het over moeders en kinderen heel vaak. Dus van alle alleenstaande ouders? In, in de bijstand. Ja, yes, is 94 hebben we het over vrouwen. Hebben we het over moeders, ja. Hebben we het over vrouwen. Wat ja. doen wij vrouwen dan? Ik zeg maar even wij, want ook ik ben een vrouw. Wat doen we dan fout? Dat we zo massaal in die armoede zitten. Uh, nou, als we gaan uh, trouwen of als we een relatie aangaan. Uh, dan hebben we toch nog een beetje het idee van prins op het witte paard. Yeah. Ik zorg voor het huishouden en de kinderen. En jij zorgt voor het inkomen. En dat uh, komt de helft van de vrouwen heel duur te staan. Want in de helft van de gevallen wordt er, gaan mensen uit elkaar... of gaan ze scheiden bij huwelijken en samenwonen. Ja, naast jou zit Esmeralda. Esmeralda, ik zag je al meteen knikken ja, bij het woord klopt. van... Jij hebt gewacht op, het, op, op die prins op het witte paard. Ja. Maar dat ging mis. Ja, dat ging inderdaad mis, jammer genoeg. Wat gebeurde er? Ja, het werkte gewoon niet meer. De, het was eigenlijk weg. Ik heb het, we hebben het vijf jaar geprobeerd... En uh, nog wel een kind uit voortgekomen. Maar ja, op een gegeven moment. Uh, hij ging zijn eigen ding doen en ik ging mijn eigen ding doen en dan is het klaar. Ja, maar bij dat eigen ding zat daar dan ook bij dat jij gewoon lekker aan het werk was? Nee, toen zat ik al uh, momenteel in de VIA. In de? VIA. Dat is een uh, soort WO. Oké. Okay. Ja. Dus je was ziek? Ja. En toen ging hij weg? Ik ging bij hem weg, ja. Hij ja, ging weg. Ja. En je kwam in de bijstand terecht. Ja omdat de WIA niet meer voldoende was, dus ik had een aanvulling nodig. Ja, en hoe oud ben je? 31. En hoe lang ben je nu al afhankelijk van, ik zeg het maar even hard, van de staat, voor je inkomen? 4, um, 5 jaar. Dat is jong, hè? Ja, heel jong. Maar kun je nog werken of ben je zo ziek dat je ook niet kunt werken? Uh, momenteel ben ik psychisch even helemaal afgekeurd. En door wie ben je afgekeurd? Door de UWV. Oké, okay, niet door jezelf? Nee, niet door mezelf, nee. Ik zeg dat nee. Nee, okay, even, <laughs> even, even zo. Uh, Gerda de Vries, directeur Phoenix. Um, het vooroordeel, en ik weet niet, ja, is het een vooroordeel dat mensen die werken natuurlijk toch hebben... is jouw vrouwen in de bijstand, moeders met kleine kinderen in de bijstand... die zijn ook liever lui dan moe. Dus daarom zeg ik van, ben je zelf afgekeurd of heeft iemand je afgekeurd? Ze hebben al snel zoiets van, ja, oh, maar ik vind het lastig, ik moet de scheiding verwerken. Kinderoppas, veel is te duur, ik blijf wel thuis. Nee, dat is helemaal niet waar. Er zijn ook heel veel alleenstaande ouders. Uh, dus moeders die werken. En uh, bijvoorbeeld als je minimumlonen hebt en een paar kinderen, dan is het echt, uh, dan is het te lastig. We vinden ook dat er veel te weinig vrouwen in de Tweede Kamer zitten. Alleenstaande jonge moeders zijn ze er. Uh, en ook die het beleid bepalen. Want er uh, worden heel veel wetten gemaakt, regelen. En die gaan van iets onzijdigs uit. Bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, uh, jonge moeders, tienermoeders. Dan is het werken of leren. Maar er zijn er ook die moeten werken en zorgen. Of leren en zorgen. Nou, dat hebben we in Nederland nog steeds niet echt goed geregeld. Maar hoe wil je, hoe wil je dan dat we dat regelen? Ik bedoel, kijk, nog steeds bepalen vrouwen zelf dat ze kinderen willen krijgen. Er is geen enkele wet die zegt, u zult uh, kinderen baren. Behalve dan misschien de Bijbel, de Koran en de Torah. Maar ook die kun je naast je neerleggen. Ja, nou het is dus ook onderhandelen aan de keukentafel. Uh, dus dat uh, zeg maar de zorg en het huishouden goed verdeeld wordt over man en vrouwen en hou alsjeblieft ook je baan. Want uh, als je dan gaat scheiden, dan ga je toch weer wat makkelijker uh, meer uren werken. Ja, Niels Bosman die zegt 95% van de vrouwen in Nederland hebben een extreme kinderwens... waardoor alles al snel gericht is op het kind, op het vinden van een man. Het hebben van kinderen is voor vrouwen een hogere sociale status dan het hebben van werk in Nederland. Dat maakt je meteen ook heel erg afhankelijk van of de overheid of de man. Niet handig dus. Esmeralda, je schudt nee. Je bent het niet eens met Niels. Nee, klopt. Vertel. In, in de eerste instantie, <coughs> mijn dochtertje is geboren toen ik 23 was. En in de eerste instantie wou ik nog niet eens kinderen... Dus het overkwam je? Het overkwam, je. Je ja. hebt de pil gewoon niet uh, op tijd nee, nee, nee, zo moet ik het niet zeggen. Maar mijn ex toen, die, was, die wou heel graag een kind voor een bepaalde leeftijd. En hij had die leeftijd bijna bereikt. Dus toen hebben we er eigenlijk maar voor besloten, uiteindelijk, om toch een kind te krijgen. Ja. Dat heeft mij ook duur gestaan, want ik uh, ben daardoor heel erg ziek geworden. Door die zwangerschap? Ja. Oké. Okay. Miranda, waar zit je? Daar ja. Dan gaat even een microfoon naar Miranda. Miranda, jij bent 32 jaar oud. Klopt. Twee kinderen en je zit nu anderhalf jaar in de bijstand. En ook vanwege een scheiding. Ja, dat klopt. Wat is dat toch, dames? Waarom, en was je dan niet aan het werk voor die scheiding? Ik was wel aan het werk. Alleen omdat mijn kinderen er zo onderleden onder de scheiding hebben voor gekozen... om, een, uh, ja, om tijdelijk mijn kinderen op te vangen, omdat mijn ex dat niet deed. En daarnaast was er niemand voor hun. Dus. En wat voor werk deed je? Uh, nou, ik werkte op een klantenservice uh, bij een uh, grote uitgeverij. En daar werkte ik, mm, als het druk was, ja, 36 uur per week. Dus toch redelijk fulltime baan? Ja, klopt. Hey, en wat voor opleiding heb je? Uh, MAVO, ja. alleen mijn middelbare school. Geen MBA-opleiding? Nee, nee. En waarom niet? Omdat uh, mijn vader vroeger de materialen die ik daarvoor nodig had om wel heel graag schoonheidsspecialist te worden, niet kon betalen. Kom je uit een arm gezin? Ja. En. Als ik zou vragen, ben jij nu arm? Ja, ik heb uh, bij de voedselbank en dergelijke gelopen. Dus ik heb ook schuld daarnaast, mede door mijn ex, die uh, niet betaalt. Hoe hoog is je schuld? Uh, met de restschuld van het huis erbij <kuggen> rond de 60.000 euro. 60.000 euro? Ja. Potverdikke me. Ja. Ik... Hoe kom je aan een schuld van 60.000 euro als je nog maar 31 bent? Ja, nou ja, uh, mijn ex en ik gingen uit elkaar en uh, ik wil niet heel erg in detail treden, maar uh, het was een hele vervelende periode waarbij hij dingen deed wat uh, ja, voor de wet verboden was, okay. zeg maar. Dus ik heb voor mijn kinderen gekozen, en ben weggegaan. Maar luister, dan ga ik het even, mm. e, even, even heel cru gezegd. Je komt dus uit een arm gezin, een vader die je opleiding niet kon betalen. Je bent zelf, dat zeg je zelf, arm bij de voedselbank gelopen. Ja. Trouwt ook nog eens een keer met een man die halve criminele dingen doet. Ja. Dat is een cirkel. Dat klopt, ja. En dat is heel moeilijk om uit te komen. Hoe graag je ook wil. Je wil het wel? Heel graag. Ja, ik wil heel graag een, hele, een baan van uh, 36 uur, leuke collega's om me heen... een leuk sociaal leven. Maar als je er eenmaal in zit... je loopt bij de voedselbank, je hebt schuld, je loopt bij de schuldhulp... je wil werken, maar je hebt geen geld voor opvang... je hebt geen sociale contacten om je heen die je kinderen op wil vangen... dan, dan, dan zit je in een visieuze cirkel. Hoe oud zijn je kinderen nu? Drie en zeven jaar oud. Blijven jouw kinderen arm? Ik denk het wel echt ik denk, waar? Wel. ik denk ja, Ik ga er alles naar doen om ze natuurlijk zo goed mogelijk uh, en zo lang mogelijk naar school te laten gaan. Maar als, er geen, uh, als de studiesfinanciering en dergelijke wegvallen in de toekomst... Dus het, het is, is dus generatiearmoede bestaat? Ik vind van wel. Ja, dan ben ik het wel uh, heel erg mee eens. Oké, okay, dan ga ik even naar nog iemand die het ook mee eens is. Even terug met, dan doe ik even mijn microfoon. Esmeralda, nou, je hebt een microfoon, ook jij zegt generatiearmoede bestaat. Ja, klopt. Kom jij uit een arm gezin? Ja, klopt. En hoe kwam het dat jullie arm waren thuis? Werkten je ouders? Uh, mijn moeder nee, die mocht ook niet werken van mijn vader. Want die had zoiets van, ja, als pap die zat in zo'n leeftijd. Die had zoiets van, ja, vrouwen horen, om het kruw te zeggen, achter het aanrecht. En uh, ja, mijn vader die werd op een gegeven moment ziek. Dus die kwam ook in de w.o. terecht. Dus dan heb je ook maar een bijstands in principe ja. waar je mee rond moet komen. Dus toch die cirkel. Uh, terug naar Gerde de Vries, directeur Phoenix. Twee vragen meteen. Eén: wat doen jullie precies en wat doen jullie ook om deze cirkel te doorbreken? Want het is een cirkel, dat horen de vrouwen hier ook zeggen. Ja. Hoe doorbreek je de cirkel van, van afhankelijkheid en armoede? Ja, wij uh, vragen aan de vrouwen wat zij zelf willen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Want iedereen heeft hier een mening over... en vindt dat vrouwen van alles moeten. Maar wij geloven als vrouwen zelf echt iets willen... dan zitten ze ook bij hun kracht. Kijk, wij zijn straks weer weg. En je moet zelf iets van je leven maken. Je moet zelf stappen ondernemen. En met, in combinatie met kinderen is dat niet altijd makkelijk. Verder helpen wij ze ook. We kijken naar een heleboel levenstreinen van wat is er aan de hand. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld dat ze versneld uh, naar schuldhulpverlening uh, kunnen... Uh, uh, maar ook, uh, als er soms heb ik ook een trauma met huiselijk geweld. We hebben individuele gesprekken, dat doen we dus niet in de groep. Ja. Uh, we hebben ook dat we met de woningbouwvereniging bijvoorbeeld regelen dat ze een eigen huis krijgen. Omdat dus heel veel praktische hulp Heel op. veel praktische hulp. Ja, ik geloof ook in praktische dingen. We praten natuurlijk ook wel, ja. maar ook heel erg praktisch. Ja. Ja. Achter jou zit Jeanette. Jeanette, ik loop even naar jou toe met mijn microfoon. Jij bent 34 jaar oud, een kind heb je... En jij hebt me net voor de uitzending verteld dat je al 11 jaar in de bijstand zit. 34 jaar oud en 11 jaar in de bijstand. Dat vind ik echt heel veel. En als ik dan Gerda jou hoor zeggen van vrouwen moeten willen... dan denk ik als je al 11 jaar in de bijstand zit, wil jij er wel uit? Ik wil zeker daaruit, maar um, ik, heb twee keer, uh, ik ben twee keer tussenuit geweest van de uitkering... omdat ik zelf werk had gevonden. Ze hadden mij beloofd na uh, bepaalde maanden, ik weet niet precies hoe, hoe lang als ik mijn werk goed doe, dat ik een baan zou krijgen. Maar alle twee bedrijven hebben mij na negen maanden gewoon laten gaan. Van, wij hebben niks voor jou. Dat is helemaal niet waar. Ze hebben mij gewoon twee keer negen maanden lang gebruikt. Ik noem dat tegenwoordig moderne slavernij. Mensen die in de uitkering zitten, moeten gewoon met behoud van uitkering keihard gaan werken. En dan uh, na negen maanden of na één jaar moeten ze jouw contract of wat dan ook aanbieden. Maar dat doen ze niet. Ze gebruiken jou gewoon en daarna is het doei. En dan zit je weer in de uitkering. Hoe voelt dat dan? Kloten. Kloten. Echt. Ik, ik vind dat gewoon niet leuk. Ik kom er gewoon niet uit. Als ik nou in mijn eentje baan ga zoeken... 34 jaar. Niemand neemt mij aan. Jeetje. Je wordt er emotioneel van. Ja, zeker. Mijn kind leidt eronder. Als ik alleen was, maakt het niet uit. Maar als je een kind hebt, het is het echt moeilijk. En in die tijd dat ik uit was uit de uitkering... Om erin te gaan heeft mij heel lang gekost. Liepen mijn ziekfonds schulden op. En nu zit ik bij schuldenopsanering. En ik mag niet aanwillend verzekerd worden omdat ik schulden heb. En wie leidt eronder? Mijn dochter. Dus nog extra kloten? Ja. Komen alleen maar schulden erbij omdat je schulden hebt. Belachelijk. En nu, toch zit jij hier in de bus en toch. Loop jij, noem ik even de naam, Gerda, hoe heet je Phoenix? Want hoe lang kom jij nu bij de club van Gerda? Ik ben uh, acht jaar geleden hier begonnen. Heb ik negen maanden gezeten. En uh, toen ben ik met goed gevoel weggegaan, mijn uh, ondernemingsplan gemaakt hier bij Phoenix. Uh, ze hebben mij goed geholpen met alles. Ben ik bij de gemeente gaan aankloppen. Ze zouden mij helpen, dat hadden ze beloofd. Maar uh, toen vonden ze mijn ondernemersplan niet goed genoeg. Toen heb ik zelf die baan gevonden. Ben ik gaan werken negen maanden lang. En uh, toen was het weer doei. Ja. Hey, en nu ben je weer terug hier. Wat, wat volg jij nu? Ik bedoel, Waarom kom je hier? Nu ben ik uh, hier om eerlijk te zeggen. Om, uh, omdat uh, mijn consulent zei. Je, je moet iets gaan doen. Uh, ik zeg uh, is goed. Maar ik doe geen moderne slavernij meer. Ik ga voor niemand werken met behoud van uitkering en daarna... Ja, ik ga je onderbreken, hè, want dat horen we vaker. Dat mensen in de bijstand zeggen, ik ga niet werken met behoud van een uitkering. Aan de andere kant zou ik zeggen, dan ben je bezig. Heb je minder kans om depressief te worden? Voel je je beter? Zie je wat je talenten zijn? En je raakt niet in een isolement? Ja, dat wel, maar ik moet er wel iets mee bereiken. En niet maar, uh, zomaar uh, kapot werken en na negen maanden weer opnieuw de uitkering in... Er moet wel iets tegenover staan. Jeanette, als je al elf jaar, je bent 34, 11 jaar in de bijstand, een dochter van 11. blijft zij arm? Als het zo doorgaat, wel denk ik. Ik weet niet. Ik denk het wel. Gerda, ik schrik hier toch van. Ja. Ik bedoel, we het leven in 2012. Even voor de luisteraars, als we het hebben over armoede. En werkloosheid denken we te vaak, zeker in de Randstad. Oh, dat zijn allemaal allochtonen, Marokkanen, Turken. Ik zie hier een bus, bu bus vol ja. witte vrouwen uit Tilburg. Negeren wij dit probleem te veel? Ja, wij negeren dit probleem. Omdat het niet sexy is. Uh, we hebben veel te veel het idee van... Uh, vrouwen, alle vrouwen zijn geëmancipeerd... Uh, wat ik wel heel goed vind, ik wil toch zeggen... de gemeente Tilburg heeft een heel goed armoedebeleid. Heeft ook het onderzoek uh, gefinancierd dat wij gedaan hebben. En schrikt daar ook van, de gemeenteraad. We zijn nu bezig met de vrouwenraad... om uh, dat in Brabant veel meer gemeentes zoom in op die groep. Wie is er arm en hoe komt het? En als we bijvoorbeeld hebben een beleid van één kostwinnen per gezin... in impulswijken of achterstandswijken... dan leiden we dus nog steeds vrouwen op voor de bijstand. Ja. Dus, uh, maar er is ook, bedoel, er zijn ook, uh, we hebben genoeg ervaringen dat vrouwen eruit komen. Uh, we hebben bijvoorbeeld de laatste vrouw van uh, 24. Moest zich melden, zeg maar, voor studiefinancier. Dan verliest ze haar recht op uitkering. Dus het is toch onzeker, want ze moet terugbetalen. Heeft, uh, is afgestudeerd, heeft nu een betaalde baan. Dus er zijn ook, uh, of ook vrijwilligerswerk. Het hoeft niet altijd betaald werk te zijn. Maar je komt wel buiten de deur. Want zijn heel veel vrouwen ja. worden ook depressief van. Armoede. Even nog naar Marja. Marja, waar zit je? Ja, hier. Marja, 43, sorry, een kind van 16 en al drie jaar in de bijstand. Hoe kwam jij terecht in die bijstand? Uh, mijn werkgever raakte failliet. Dus uh, okay. ik ben na mijn scheiding ben ik daar gaan werken. Okay. Toen uh, raakte die failliet. En dan krijg je een half jaar WW. En dan uh, verdwijn je de bijstand in. Even om het, om het heel praktisch te maken. Hoeveel geld hebben jij en je, en je kind van 16 per maand te besteden? Uh, ongeveer 1069 euro. Dat is het uh, bijstandsniveau. Heb je een iPhone? Nee. Je kind van 16? Nee. Wie van jullie heeft een iPhone? Nee. Niemand. Jij wel. <laughs> Dat zeg je met je wordt er verlegen van. Hoezo? Nee, helemaal niet. Maar ik heb uh, weet ik veel vier jaar lang geleden een abonnement genomen op een mobiele telefoon. En toen kreeg ik die iPhone erbij, dus het is wel een oude al hoor. En ik heb nou een sim -only kaartje voor 25 euro per maand erin. Dus het is niet zo dat ik de allernieuwste telefoon heb, maar ja. Het is gewoon een vooroordeel dat wij werkende mensen hebben. Dat klopt, ja. Nee, want een abonnement van 50 euro per maand met nieuwe telefoon en alles erop en eraan, dat kan ik echt niet betalen. Jeanette, ik, voordat ik naar mijn gast aan de telefoon ga, Jeanette, ik zei het al: 34 jaar oud ben je, 11 jaar in de bijstand, een kind van 11. Jij zegt, ik ben bang dat mijn dochter ook in die armoede blijft. Toch, hè, hoe geef je je dochter hoop? Want ik zou toch denken: ja, als moeder wil je toch ook je dochter iets meegeven van: kom op meid, jij kunt het beter dan ik. Ja, daarom zit ik bij Phoenix om toch alsnog iets van mijn leven te maken. En uh, ja, toch proberen werk te vinden. En nu heb ik, uh, als het goed is, uh, ik moet nog wel op gesprek vrijwilligerswerk gevonden. Dus ben ik sowieso bezig en ervaring. En uh, misschien dat daar wel een baan in zit. En als jij wat doet, dan kan dat jouw dochter hoop geven. Ja, zeker. Aan de telefoon hangt een dame die jullie allemaal iets tegen jullie allemaal wil zeggen. Je zou haar kunnen zeggen een van de bekendste bijstandsmoeders van ons land, Irma. Erma. Goedemorgen Irma. Hi. Jij wou uh, um. nog een pep talk geven aan de dames in de bus, hè? Uh, nou, ik had het zelfs niet bedacht, maar Mario die belde mij op en die zei van goh, zou je dat willen doen? Ik zei ja, ik, ik wil met je iets zeggen. <laughs> Mario, die, die zit nu met, met haar handen voor de ogen. Zo van: Oh jee, betrapt, betrapt. We zijn blij dat we je, dat, dat je mochten bellen, Irma. Maar vertel, ja. welke tips heb je voor de dames in de bus? Um, nou, het allerbelangrijkste waar ik gisteren even over dacht is van. Um, realiseer je dat je iets bij te dragen hebt Denk mm -hmm. niet dat je niks waard bent of of dat jouw verhaal niet de moeite waard is en ik heb net even een klein stukje gehoord van die mevrouw van 34 die al 11 jaar in de bijstand zit met haar dochter van 11 ja ja ik heb ik, ik ik viel zo midden in de uitzending en en en als ik ja. dan uh, of als ik haar hoor, dan denk ik van meid, geef niet op. Ga kijken, je hebt kwaliteiten, je hebt talenten. En laat je niet inpakken door de wereld die, die denkt of jou probeert te laten geloven dat dat, dat niet zo is. Ja. En tuurlijk is er hoop voor je dochter. Ik heb vier jongens en die, die, die hebben alle vier het idee dat ze de wereld echt gaan verbeteren. En dan denk ik van, dat is niet alleen afhankelijk van geld... En Precies. ik ken ook in mijn gezin de problemen met, met schuld en, en uh, in, in de ziektekostenverzekering, hoe verschrikkelijk dat is. Ja. En ik denk toch, laat je niet inpakken door al die shit. Financiële armoede is maar een heel klein stukje. Al, al is het nog shit, maar probeer, probeer zeg... te blijven zoeken naar waar het voor jou over gaat in je leven. Want dat, dat mooi. is zo heel belangrijk. We zijn meer dan alleen maar dat geld. Precies. Veel meer dan. In Nederland beginnen we echt een klein beetje gefixeerd te raken op alleen maar de economische armoede. En ik, ja. daar zal ik niks moois over vertellen. Want als dat... je geen geld hebt, dan is vet shit in Nederland. Ja. Irma, maar er is alle in het leven ja. dan alleen maar geld. Irma alle, vrouwen, Irma, alle vrouwen in de bus die knikken. Dus het komt aan wat je zegt. Dank ja. je wel. Ja. Dank ja. je wel voor je belletje. Ja. Ik ga ja. door naar mevrouw Pepping. Goedemorgen mevrouw Pepping. Ja, goedemorgen. Ja, ik wilde even reageren. Komt zo. Het gaat natuurlijk over armoede. Dan ja. nou, ben ik natuurlijk een stuk ouder. hè. Maar ik, wij hadden, zeg maar, van 14 jaar, zeggen dat ik van school kwam. Ja. Wij hadden een winkel en zeven kinderen. En dan denk ik, ja, nu de theorische tijd is ook veel, veel verleidelijker en anders. Met alles, alle apparatuur en wat de mensen allemaal moeten hebben. Wij hadden geen stofzuiger of geen wasmachine, weet je wel. En dan denk ik, ja, wij zijn er ook gekomen. En ik, ja. vind, ik heb daar wel eens moeite mee. Tegenwoordig is het wel zo dat mensen alles willen hebben, zeg maar. Ja. Ik had bijvoorbeeld ook een buurvrouwtje, die was ook in de bijstand En dan zei ik, "Ellen, joh, ga wat doen, zeg maar, want dat meisje was ook al groot. Maar ja, dat nee. was helemaal groot. Mevrouw ik, Pepping, is het, is, het is duidelijk, ik ga het gewoon aan de dames hier in de bus vragen. Ladies, ja, en ik... en daar wou ik ook nog eens even zeggen, ja, goed, het is natuurlijk ook zo met al die scheidingen, zeg maar, en zo. Ik heb, wij zijn zo ge, opge, nou, opgevoed, zeg maar, en zo, ons huwelijk begint met God. Het is misschien ja. voor jullie allemaal, maar in ieder geval... Oh, nu, hoort, ja, ja, ja, nu worden de, boos, de dames in de bus ah, heel erg boos, dus ik ga naar de dames, dank u wel, mevrouw Pepping. Jullie hadden gewoon, a, jullie hadden gewoon getrouwd moeten blijven en b, kappen dames met al die luxe. Ja ja, dat is mooi gezegd, maar ik vind uh, de levensstijl voorbij vroeger, vind ik heel anders als nu. Als je kijkt bij de rekeningen nou zijn voorbij vroeger, is gewoon niet normaal. Het Is gewoon echt niet normaal vind ik. Het leven zelf is gewoon duurder. Ja, zeker. Ja, maar we is 50 euro boodschappen, niks, helemaal niks. Dus verwachten wij dan luxe? Nou, ik vind dat geen luxe. Wanneer ben je voor het laatst op vakantie geweest? Nog nooit. Nog nooit. Nee, ik ook nog nooit. En we kunnen geen cadeaus kopen. Ik uh, mag dit jaar, dankzij nee, volgend jaar dankzij Phoenix wel op vakantie. Ik ben ingeloten met, uh, hoe heet dat, Blijdenstein of zo. Zo'n uh, stichting Blijdenstein. En uh, gelukkig ben ik gekozen, dus ik mag volgend jaar lekker op vakantie. Gerda, wat fijn. Gerda, ja. we horen het, hè, die vooroordelen, nee. maar aan de andere kant denk ik ook van inderdaad wat, wat, wat Ermas ook zei, we zijn meer dan geld, we zijn meer ja, dan onze absoluut. schulden. Nou, er wordt ook heel veel gezegd, uh, he, zielige vrouwen, terwijl ik denk heel veel van deze vrouwen hebben enorm veel kracht, uh, betekenen heel veel voor hun omgeving. Uh, en dat laten we bijvoorbeeld in het onderzoeksrapport... wat gratis te downloaden is via onze website, www.fenixtheelburg. <laughs> uh, kun je daar ook over lezen. En zij ontdekken bij ons ook uh, hun talenten, hun competities. Het hoeft niet altijd op competenties, het hoeft niet altijd betaald werk te zijn. Ja. Maar ze zijn ook heel creatief. Esmeralda, tot, tot slot, even de ik ga even met deze microfoon. Op welke manier ben jij wel rijk? Uh, liefde. Heel veel liefde van mijn kinderen. Het is dus het allerbelangrijkste wat iemand kan hebben. Echt waar. Wat mooi. U zegt, het, u zegt het ook nog maar even snel. Zeg, daar kan niks tegenop. Liefde van de kinderen. Die is echt gemeend. Maar de rest, pff, niks. Ja, maar dan hebben je kinderen geen eten. Jawel. Mijn kinderen hebben liefde, eten. Ze hebben al gewoon alles. Maar we moeten wel in alle bochten wringen om het te kunnen geven. En dat doe je vanwege die liefde? Dankjewel, dames. Ik uh, moet alweer afronden. Dankjewel voor jullie openhartigheid. Ik lees nog even snel voor Erik Dieke. Diekep. Die zegt... Als vijf vrouwen een baan vinden van vier dagen in de week... en ze pallen, passen alle vijf één keer in de week een dag... op de andere vier vrouwen hun kinderen. En dan staat erbij dat ik dit rustig moest voorlezen. Dan klopt de redenatie. Ik, geloof niet dat die... ik snap hem in ieder geval niet. Ik hoop dat u hem thuis snapt. Dankjewel, dames. En ik wens dat jullie de moed hebben om hier doorheen te breken. Cirkels kun je doorbreken. Ik kan het weten. Na tien jaar huiselijk geweld. Het is te doen. Dank u wel.